Het Openbaar Ministerie vervolgt een voormalige antiradicaliseringsadviseur van de gemeente Amsterdam. Ze wordt beschuldigd van valsheid in geschriften. Ze zou facturen hebben vervalst om te verhullen dat ze opdrachten gaf aan een man met wie ze een privérelatie had. Hij wordt ook vervolgd voor valsheid in geschriften. De vrouw werd vorige zomer ontslagen. De Russische curler Alexander Krušelnitsky geeft zijn bronzen medaille weer terug. Hij won met het gemengde curlingteam op de Olympische Winterspelen brons maar werd betrapt op het gebruik van het verboden middel meldonium. Ook zijn teamgenoot moet haar medaille daarom inleveren. Volgende week worden koude records gebroken. Volgens Weerplaza gaat het in het midden van de week... op sommige plekken s'nachts 10 graden vriezen. En ook overdag vriest het dan. Dat is eind februari niet eerder voorgekomen, zegt het weerbureau. Dan het weer van vandaag, zonnig en droog. Alleen in het noorden wat meer wolkenvelden. Middagtemperaturen een graad of 5...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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, Nou, voor mij weer de laatste werkdag. Morgen laat ik het weer lekker aan iemand anders over voor dit programma, maar voor mij is het weer, ja, heerlijk. Maar het is mooi weer buiten, het is lekker fris, lekker, hou van, ik hou je van, Heerlijk weer. En het gaat nog veel harder vriezen. In Friesland is al een, een uh, vaarverbod ingesteld. Dus we krijgen volgende week elf toch. Ha ha ha ha. En weet je wie er terug is, dames en heren? Een stem die een aantal weken helaas niet gehoord heeft. Maar ze is er weer hoor. Ja. Hallo Dolly. Hallo dan. En uh, goedemiddag Ruud. En goedemiddag alle luisteraars. Ja. Wat fijn dat we elkaar weer treffen. Ja, hè? gezellig hè? Ja. Ja, dat vind, vind ik nou ook. Vind ik het zo gezellig. Leuk. Ja. Ja. ja, ik vind het helemaal geweldig. Leuk dat je er weer bent. Fijn dat je er weer bent. En we gaan ja. er weer een leuk programma van maken vandaag. gaan we op. zeker proberen. Daar ga ik me oh. helemaal voor inzetten in ieder geval. Oké. Okay. Ja. Heb je speciale plannen? Altijd, hè? Oh, altijd. Het is op mijn manier wat ik weer voor mijn kiezen krijg vandaag. <lacht> <lacht> Nou, het maar, valt wel mee. Het valt wel mee, oké. Okay. Ja. Nou, we wachten het rustig af. Wat hebben we? Nou, we gaan straks natuurlijk, natuurlijk contact proberen te zoeken met onze eh, sport-tycoon eh, eh, Henny Rukkert En eh, voor, om een vooruitblikje te krijgen over de uitzending van morgen. Voor de Heb jij uh, vorige week, uh, als ik even mag, interrumperen. interrumperen. Heeft hij uh, verslag gedaan van die rit van dat, van dat meisje die onverwachts goud had gewonnen, Esmee Visser? Ja. Heb jij dat gehoord nee. toevallig? Oh, nee. nou, dat moet je terug gaan luisteren. Oh, is dat ik, zo? Ja, ik heb de auto aan de kant moeten zetten. Ja? Ja, echt. echt. Ik, ik had het toevallig opstaan. Ik was onderweg. En die man, die, hij heeft, uh, uh, Henny dan, hij gaf commentaar. Nou, hij ging er helemaal in op. Ja. Zo'n zo uh, iemand heb je gewoon in tijden eigenlijk sinds Theo Komen niet meer gehoord. Nee, ik ken hem. Ik, ik ken vond hem. het geweldig. Ja. Henny, wat mij betreft, over als er weer Olympische Spelen zijn... zou jij alsjeblieft je aan willen melden. Het ja. is heerlijk om daar <laughs> te luisteren. Echt, de tranen biggelden over mijn wangen. Kan zo me ging worden. het erin op, Ja. ja. Echt geweldig. Ja. Nou, het was ook een. Of het is, kijk, hij is er nog. Het is, het is natuurlijk ook een geweldig sportverslag. Even. Ik heb, Zo! Ik heb nog wat historische opnamen van hem ergens staan, ja, en uh, van, van voetbalverslagen en zo. Ja, ah, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is leuk, hoor. Ach, man, we ja, moeten man hem heerlijk. niet te veel ver in zijn kont steken, want dan krijgt hij verbeld. Dat is de Noor enige in, uh... die hij van mij krijgt. Als daar laat we het voorlopig even <laughs> bij. <laughs> ja, ik heb vorige week de rit van Sven live uitgezonden, hè. Dat hiken Ja, ja, uit, ja, ja, goed, hè? Ja, het is jammer maar, dat hij tegenviel. Ja, maar ja, ja goed, ik had het televisiegeluid natuurlijk. Ja. Hé, hey, we gaan beginnen. Ja. En we beginnen maar eens dus heel mooi vandaag. Met de Eagles. En de Last resort. Providence. It's all inclusive. One in Rhode Island. Where the old world shadows hang. Heavy in the air. She packed her hopes and dreams. Like a refugee. Just as her father came across the sea. Van deze donderdag, de 22e februari, is een keer. Last resort. De last resort van de Eagles. Wel prachtig. Wel heel stichtelijk hoor. Ja. ja. Hij stond nog in mijn lijstje van gisteren. Ik denk, nou, ik, ik draai hem toch vandaag. Ja, het is een prachtig nummer. Oh, dat wou ik zeggen. Ja. Ja. Maar, um, als ik je nou vertel dat de 3 in 1 die ik vandaag heb, hè, dat we beginnen in Londen. Ja. Eh, dat we daarna eh, iets dichterbij komen. Oké. Okay. En dat we daarna ook nog naar een rock'n'roll show gaan. Wat, wat denk jij dan? We beginnen in Londen. We beginnen in Londen. Ja. En dan komen we wat dichterbij. Ja. En dan gaan we dan ook nog naar een rock'n'roll show. Ja, dat is nou leuk cryptisch omschreven. Nou, het mij nou dat benieuwd. is wel heel diep cryptisch omschreven. Ja, is ja. Uh, ja, Gods, no, ja. Okay. Mickey? Oh? nou geen idee. Nou, drie in één in één. Ik weet zeker dat er iemand is die het wel weet. Maar oké, okay, daar gaan we. Wings. So 3... En Wings natuurlijk. En uh, u hoorde achter een volgens en dat was het ook de omschrijving aan het begin natuurlijk. U hoorde achter volgens London Town van het uh, gelijknamige album. Uh, daarna hoorde u uh, Catching Closer dat komt van het album uh, Back to the Egg oftewel terug naar het ei. En uh, het laatste van het album Venus en Mars hoorde u uh, Rock Show. En dat is ook vooral leuk, dat rockshow is heel leuk, want daar, eh, daar komt het concertgebouw in voor. Ja, echt waar. Want hij noemt het dan op zijn Engels concertgebouw. <laughs> ja, concertbuilding, dat ruimde niet waarschijnlijk. Dus hij moest rockshow en dan moest er iets op rijmen. Dus daar is een rockshow in de concertgebouw. En dat gebeurde in de tijd ook. Dan. Toen had het concertgebouw in Amsterdam gewoon nog rockshows, eh, popconcerten. Dat doen ze nu niet meer. Uh, maar toen nog wel. En Wings heeft daar ook een keer gespeeld. Dus zodoende. Uh, prachtig allemaal. En uh, nou ja, Wings natuurlijk. Het je dat Paul McCartney in 1972 opstartte. Omdat hij toch weer uh, het uh, vond kriebelen. En hij wilde weer op tournee. Hij wilde weer spelen. Na nou, het debakel met de Beatles natuurlijk. De ruzies en alle toestanden die daar uh, uit voortkwamen. En zo begon hij samen met zijn vrouw Linda en uh, met de uh, gitarist Danny Lane een nieuw bandje. En uh, ja, voor de rest, dat trio is eigenlijk tot en met uh, de jaren negentig wel zo'n beetje bij elkaar gebleven. Nee, tot uh, de jaren tachtig uh, bij elkaar gebleven. Um, Zij het dan met steeds andere mensen daarbij. Uh, maar goed, er zijn heel wat mensen die in Wings gespeeld hebben. Ik ga dat niet allemaal uh, opnoemen. Maar in ieder geval, het, de, de basis bestond altijd uit Paul en Linda en Danny Leen. Er hoop me nog iets te binnen wat ik zeg. Maar dan ben ik het weer kwijt. Dat is niet te geloven, hè. Tja, het is toch vreselijk, dit. De leeftijd. Ja, het zal. Het zal. Ja. <laughs> Maar goed, oh ja, ik wou u vertellen dat, dat toen John Lennon vermoord werd, en dat was in 1980 natuurlijk, toen werd Paul eigenlijk een beetje, tenminste volgens de boeken, een beetje bang dat ook hij misschien een keertje aan het slachtoffer zou worden van zo'n zo gore idioot. En eh, toen is hij dus een, tijd, een hele tijd gestopt met toeren. Want hij durfde gewoon niet meer langs de eh, on the road te gaan. Om zo, en dat was dan ook het einde van Wings. Hij kwam, Erg, daarna, hij kwam daarna nog wel met een aantal prachtige soloplaten. Natuurlijk zoals of War en uh, Pipes of Peace en nog meer van het moois. Maar uh, Wings was eigenlijk in, uh, na die trieste na die, uh, uh, moord op Lennon was het uh, eigenlijk wel een beetje gebeurd. En hij ging pas weer toeren in 1989. Dus hij heeft toen een jaar of acht zeker niets gedaan. Althans op toergebied. In 1989 ging hij weer toeren. Naar aanleiding van het album Flowers in the Dirt. Goed, maar niet meer met Wings, maar met een andere band. Goed, we gaan even naar Artiest in het Licht nog. Voordat we... Nou ja, ik had hem al klaarstaan, dus het nieuws moet maar heel eventjes wachten. We gaan uh, artiest in het licht doen. Eventjes, sorry Dolly. Maar ik had hem al klaar. Geeft niks. Maar nee, Geeft niet, hè. doen we het nieuws twee, drie minuten later. Want Zo het is, is het. Het is maar een kort liedje. Komt vanzelf goed. Het is maar een kort liedje. In dit geval. Als het allemaal goed gaat tenminste. Als het allemaal wil. Ja, hè? Hey, hey. Artiest in het licht. Guy Mitchell. For her golden hair uh -huh. Some men plow the open plain Some men sail the brine But I'm in love with a pretty little maid For work I have no time She's my truly, truly fair Truly, truly fair How I love my truly fair, really fair. There's songs to sing her Trinkets to bring her, flowers for her golden hair. Oh, oh. once I sailed from Boston Bay, bound for Singapore, but one day out in a mist mist,er so I swam right back to shore, back to my truly fair, truly truly fair. How oh, I love my truly fair. There's. Sing her, drink to bring her, flowers for her golden hair. Uh -huh. I love she and she loves me, pardon if I boast. At times we fight all the live long night about who loves you the most. My truly, truly fair, truly, truly fair, how I love my truly fair. There's songs to sing her, trinkets to bring her Flowers for her golden hair Soon I'm gonna marry her, love her till I die There ain't no living on love alone, but still I'm gonna try Wikits to bring her flowers for golden hair. Golden hair. How I love my truly fair. Wow. I love my truly fair. Ja, en dat was dan Guy Mitchell. En dat is een artiest die natuurlijk. in de jaren 50 zeer bekend was. De man heet oorspronkelijk. Albert George Turnick. Ja. ja, Albert George Turnick. Oh, ik had je microfoon niet aansloten. Ik denk, je bent uh, ja, er de... Ja, Zit uh, mij uh, maar weg. Ja, uh, nou, nou, mij maar nou, ergens aan nou, de zijkant neer, hoor. Ja, dat is uh, niet. Nee. Albert nee, George Turnick heet Schip. hij officieel. En uh, hij heeft als artiestenaam Guy Mitchell. Hij werd geboren in Detroit, ja. uh, Michigan, op 22 februari uh, 1927... Uh, dus uh, shahaloud en ja. hij overleed in uh, hij overleed in Las Vegas ja. in Nevada op ja. 1 juli 1999. Jeetje. het was een bekende zanger. Uh, zes van zijn singles werden million sellers. Hij ja. had ook enige tijd de presentator uh, was hij de presentator van een eigen televisieshow en speelde als acteur in een paar films. Nou en dat was dan natuurlijk hoofdzakelijk in de jaren. 50. Hij is uh, actief geweest uh, tot zijn dood eigenlijk. Hij begon in 1947 met zijn carrière. Carrière? Als twintigjarige dus. Uh, ja, als twintigjarige. Ja. En hij heeft volgehouden tot 1999. Dus, zo. Ja. Het diehard hè? Ja, ja. een echt, echt diehard hoor. Leuk hoor. Nou, ik kan nog wel hele verhalen vertellen over zijn privéleven. Ja, maar doe maar leven, niet. Maar. Ik zit te wachten op dit nieuws. Jij moet het zo nodig. Ja. GELACH <laughs> Ongeduld. Nee, ja, nou ja. Je hebt ook een tijd niks kunnen hij is volg, doen. Hij is volgend jaar weer een op. Ja. Uh... Het nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel. Tijdens een thema bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven over de huidige spelregels voor particuliere vakantieverhuur in Zandvoort. Hiermee wordt beoogd de bekendheid van wet en regelgeving... die komt kijken bij particuliere vakantieverhuur... te vergroten onder de burgers en de ondernemers. De informatiebijeenkomst is voor inwoners, ondernemers... en particuliere verhuurders, lokale verhuurorganisaties... belangstellingen, belangstellenden... en natuurlijk ook voor de verenigingen voor eigenaars. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 27 februari... 2018 om half acht in de blauwe tram in het louis davids En als u daarbij aanwezig wilt zijn... dan kunt u zich aanmelden via rbnb-zandvoort.nl. Woensdag, dat was dus gisteren... heeft de politie projectmatig gewerkt in het centrum van Zandvoort... en in het centrum van Heemstede...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 Gedurende deze dienst zijn 35 bekeuringen uitgeschreven voor feiten zoals het rijden zonder rijbewijs, rechts inhalen, het negeren van rood licht, het rijden zonder licht, het niet dragen van de autogordel, het vasthouden van een mobiele telefoon en het met een bronfiets rijden over het fietspad. En gezien deze resultaten die behaald zijn, zullen dergelijke acties worden herhaald. Vanaf maart is het weer mogelijk om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Maar waar moet je nou goed op letten bij het invullen van de inkomstenbelasting? En wat is er anders dit jaar dan vorig jaar? Nou, de bibliotheek en hun partners helpen je heel graag op weg. Er is een speciaal belastingspreekuur waar je hulp kunt krijgen bij je aangifte... en vragen kunt stellen aan de mensen van de formulierenbrigade van Doc Haarlem. Dinsdag 6 maart is er een informatiebijeenkomst in de vestiging van Zandvoort. Hier krijg je tips en trucs voor je belastingaangifte... en kun je vragen stellen aan de aanwezige expert. Ik heb maar één tip. Geef, maar zo, geef zo weinig mogelijk op. <lacht> ja, maar goed. Als je, je, je mag natuurlijk geen informatie achterhouden. Want het, ik heb laatst eens gehoord van iemand die uh, kreeg een steekproef. Nou, dan ben, je, dan ben je ook niet gelukkig, hoor. Je kan maar beter gewoon opgeven wat je te melden hebt. In ieder geval kunt u daar van alles over horen op dinsdag 6 maart dus. Tussen drie en vijf uur in de bibliotheek te Zandvoort. En dat is allemaal gratis. U kunt daar dan ook informatie krijgen over alle maandagen dat de formulierenbrigade in Haarlem uh, aanwezig is. Bij Ook Zandvoort kunt u vrijdag 23 februari, en dat is al gauw morgen, tussen twee en drie uur weer terecht voor allerhande kleine reparaties. U kunt daarbij denken aan een reparatie aan een elektrisch, elektrisch apparaat, zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat, maar ook naaiklusjes kunt u daar laten verrichten. Deze Herstel het Samenmiddag wordt een aantal keren per jaar georganiseerd... omdat weggooien zonde is als er een kleine reparatie kan volstaan. Vrijwilligers staan klaar om samen met u... uw meegebrachte item weer als te maken, nieuw te maken. En dat is geheel gratis. U betaalt slechts wel voor de noodzakelijke onderdelen. Iedere laatste vrijdag van de maand... en dat is er volgens mij morgen weer een is er kinderdisco georganiseerd in Pluspunt Zandvoort... aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort Nieuw-Noord. De kinderen hebben tijdens deze maandelijkse kinderdisco... veel gezelligheid, muziek, dans en spel. En elke disco heeft zijn eigen thema. En dit keer worden dat de Oscars. Nou, dat klinkt heel spannend. Nieuw in Zandvoort zal er voor de... Een, uh, er wordt ook een mini disco trouwens georganiseerd... Kinderen gaan gezellig dansen tijdens de minidisco op de minidisco hits. De minidisco is voor kinderen van 3 tot 5 jaar en is van 6 tot 7 jaar. De deelname daaraan is 1 euro. En de kinderdisco voor de grotere is van 6 tot 12 jaar. Die start om 7 uur tot 9 uur en daarvan is de deelname 2 euro.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 Morgen schijnt ook de zon volop, maar in de middag gaan er weer velden met sluierwolken over het land trekken. Het blijft wel droog en er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 3 graden, maar door de wind voelt het kouder aan met een gevoelstemperatuur van zo'n min 2 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Buddy Bolden say You're nasty, you're dirty Take it away You're terrible, you're awful Take it away I thought I heard him say I thought I heard Buddy Bolden shout Open up that window and let the bad air out. Open up that window and let that stinking air out. Thought I heard Buddy Bolden say. Thought I heard Judge Fogarty say. Give him 30 days in the market. Take him away. Give him a broom to sweep with take him away i thought i heard him say i thought i heard frankie and say give me that money girl or i'm gonna i'm gonna take it away give me that money you owe me or i'll take it away I heart Frankie you say Nu sta ik dus voor het eerst op het verkeerde been. Want ik weet absoluut niet wie dit is. Oh, dat is. Dat is nou mijn sport, hè? Ja, dat is geweldig. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Maar ja. als je mij nou vraagt wie het is... Nee, ik zou het je niet kunnen Je hebt geen idee. Nou, dan ga ik je uit de droom helpen. Dit oh. is een... Uh, het, het, het, het nummer heet The Buddy Boldens Blues. Ja. En het werd gezongen en de piano werd bespeeld ook door Hugh Laurie. En Hugh Laurie is beter bij de mensen bekend als de acteur die House speelt. Dat is een uh, wekelijkse serie altijd geweest. Hij wordt nu uh, vaak ook op één avond worden ik weet niet hoeveel afleveringen, achter elkaar um, uitgezonden op tv, op een of andere zender. Ik weet even niet welke. Uh, maar uh, dan, daar speelt hij dus de aan medicijnen verslaafde uh, manken uh, dokter. Okay. Die alle problemen oplost in het ziekenhuis. Of alle moeilijke problemen ja. Ja. Nou, het, ik zeg het me helemaal niets, maar ik kijk ook nooit naar dat soort series. Dus de man is voor mij een volslagen onbekende. Nou, ik, ik, zal, ik zal volgende week weer een leuk nummer van hem uitkiezen. En dat nou. is, ik, ik kan ook straks wat draaien, want het is weer totaal anders. Nou, dan doe je dat toch? Ja, dan ja, zal ja, ik er we straks weer eentje oh, opzetten. Oh ja, goed. Zet jij het maar op, hoor. Ik, ja. Okay. De volgende dame, die ken <laughs> ja. ik wel. Die heb ik ooit een keer persoonlijk ontmoet. Ja. Een hele aardige dame trouwens. Ja. En um, die is jarig vandaag. Oh! Ja. Wie is uh, jarig vandaag die dame? Oh. Dat is een hele leuke dame. Brigitte. Nee. Een andere dame. In het licht. Je hoort het zo. Hij zat zo boerdevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek. De troubadour. Voor in de hoge zaal, zo'n hij stoere sterke taal, een lang en bloederig verhaal. De Tobadoer, maar ook het werk uit de schuur, hoorde zijn vol avontuur, hoorde bij het vuur, De Tobadoer, de Tobadoer. Die nog staan kon en die zat, de troubadour, de troubadour.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 de troubadour, zo zong hij heel zijn leven lang, zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch aan de dood gewoon zijn gang. De troubadour, de troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit. Enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeten. Hij zat zo boerde vol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek, de toomadurende oh, oh. En een prachtig liedje, dames en heren. De Troeba, door haar grote doorbraak natuurlijk. Lenny werd geboren in 1950 in Eindhoven op 22 februari natuurlijk. Dus is ze is 68 vandaag geworden. een van harte gefeliciteerd meid, een beetje verjaardag. En uh, zij brak door in 1967 tijdens het cabaret der onbekenden in Eindhoven. En uh, het eerste singeltje wat ze uitbracht, dat, dat heet Laat maar... En dat had een tekst van, uh, van uh, Armand. Ja. En toen kwam 1969 natuurlijk het Eurovisie Jong Festival. En u weet dat waarschijnlijk nog wel als u het een beetje gevolgd heeft. Daar won Nederland samen met Frankrijk, Engeland en Spanje. Dus dat was de enige keer dat er vier winnaars waren in dit, uh, in dit festival. En... Uh, eh, nou ja, dat, dat was gelijk haar doorbraak, want eh, Frankrijk met name zorgde ervoor dat Lenny aan de eh, winnaars werd toegevoegd. Juist omdat ze gek waren op dat Franse, ja eh, zeg maar, het toch wel karakter Franse chanson wat eh, Lenny in haar liedje had. De tekst was overigens van David Hartsema en de muziek van eh, Lenny zelf. De Troubadour dus was gelijk haar grote hit. En er zouden er nog een aantal komen. Ze bracht het liedje later nog een keer uit. Uh, toen Nederland het erg goed deed bij het voetballen. En toen heette het De Generaal. En toen had ze de tekst aangepast uh, op Rinus Michels. Jawel. Uh, eens even kijken, gaan we nu doen? Uh, nou, ik weet het ik niet. Uh, er komt weer muziek, denk ik. Het is mijn. Ik Wat? Zegt u? Ik weet het niet dan. Maar ons zijn De ondertiteling is even weggevallen helaas. Daar kan ik kan ook niks aan doen. Maar het is wel een nieuwe plaat van Salvador Adabo. Arie cinque, sei anni, dopo tanta fatica se vai un cielo a puntare. Mamma mia, quanto cielo, eee, quanto cielo. Mamma dise, quand regardant le ciel, un jour j'aurai les yeux bleus comme elle. J'ai regardé Le ciel longtemps, longtemps Ma mère avait Un rire de soleil Oui, elle riait Quand en s'échant mes pleurs Elle m'embrassait Et la main sur le cœur Elle me jurait Qu'elle ne mourrait jamais, ma mère avait l'humour du bonheur. J'ai les yeux gris depuis toujours, mais quand je regarde le ciel, en suivant le fil de mes jours. J'arrive à son sourire solaire Ma mère cousait Elle brodait des fleurs Sur nos mouchoirs De toutes les couleurs Ma mère chantait Pour adoucir les heures Pour endormir Mon frère et mes soeurs Ma mère disait, mon fils suit ton chemin Va vite à vie, même si je te vois moins Prends tout ton temps, que ce soit pour ton bien Ma mère avait le sens du destin J'ai les yeux gris depuis toujours Et quand je regarde le ciel En suivant le fil de mes jours J'arrive à son sourire soleil Ma mère disait Qu'en regardant le ciel Un jour j'aurai Les yeux bleus comme elle quanto tempo, ma rivediai con rocce blu, e ma il blu, negrire no? <ride> Ja, hij heeft maar een uh, nieuw album uitgebracht. Deze Salvatore, uh, Salvatore Adamo, moet ik natuurlijk zeggen. iemand was zijn voornaam goed uitspreken. Salvatore Adamo, groot uh, bekend artiest uit België, Belgische, Italiaans, zou ik zeggen. Of een Italiaanse Belg, kan ook. Um, sinds 1963, zo'n beetje, was dat een grootheid. Met natuurlijk hits als Voetpech met The uh, En En uh, Tombelanege en Canne Rose. En, uh, nou ja, nog veel meer van dat moois. En uh, hij heeft dus gewoon een nieuw album uitgebracht. Dat heet uh, Sifu Jimé, zo heet het. Uh, nee, Sifu moet ik zeggen. Nee, ik zeg het verkeerd. Uh, nou ja, ik zal het u straks wel vertellen. In ieder geval, mijn Frans is niet zo goed. Uh, in ieder geval, uh, hij heeft dus een nieuw album uitgebracht. En daar kwam uh, dit nummer vanaf. af. En dat ging over zijn moeder. Ja, dat ook nog. Ja, en we zitten een beetje in de vreemde talen, want we krijgen nog zo'n artiest die in een vreemde taal zingt. En ze is ook pas nieuw. Ook weer zo'n oudje die weer een nieuw album gemaakt heeft. Albert Hammond. zijn we alweer door het eerste uur heen. Het gaat allemaal snel. Het gaat allemaal... Nou hè? Ja. Ja. ja. Goed, in ieder geval het uh, laatste nummer dat uh, uh, was Albert Hammond en dat heette Un Dia Major. Of Major, weet ik hoe je het uitspreekt. Het is ja, Spaans. Ja, Major. major. Oh, ja, jij, jij spreekt Spaans natuurlijk. Inge. Un Dia Major, dat zal wel een vrolijke dag zijn, denk ik. Of niet? Uh, een grote dag denk ik. Een grote dag, oh, ja. oké. Okay. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Uh, daarvoor hoorde u al Salvatare Adamo. Uh, en dat album dat ik zei, dat heette inderdaad uh, Sifu Fou Jime. En dat is een prachtig nieuw album van deze man. Nou, we gaan naar het uh, NOS Journaal van 1 uur. En we zien u straks terug met een leuk stukje Kabare. En wat die is meer zei. Tot zo!